Jan van den Putten met het NOS Journaal. Vandaag begint de grote lachen. Het wordt uitgevoerd door 17 zorgorganisaties... zoals de Patiëntenfederatie Nederland en de Huisartsenvereniging. In verpleeghuizen zitten nu 140.000 ouderen. En volgens de zorgorganisaties is er net zo'n grote groep daarbuiten. Als er wat misgaat belanden ze vaak op de spoedeisende hulp. En als de ouderen uit het ziekenhuis komen... kunnen ze vaak niet meer naar huis. Het onderzoek moet zulke problemen in kaart brengen. Kandidaatkamerlid voor D66 Ilko Keij spant een kort geding aan tegen de staat over stempassen. De partij zegt dat er honderden Nederlanders in het buitenland hun pas nog niet ontvangen hebben. Het gevolg kan zijn dat hun stem verloren gaat. In het kort geding eist Keij dat alle stembiljetten die een poststempel hebben van 15 maart, de dag van de verkiezingen, nog worden geaccepteerd. Dit jaar hebben 70.000 mensen in het buitenland zich als kiezer geregistreerd. Dat zijn er 20.000 meer dan vorige keer.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 CDA-lijnstrekker Buma wil dat kinderen weer staand in de klas het volkslied uit het hoofd leren. Dat zegt hij in een interview in de Telegraaf. Daarin hamert hij op herstel van normen en waarden. Ook moet de jeugd volgens Buma respect voor de koning en de koningin worden bijgebracht. Het weer nog, in het westen wat regen, in het oosten droog en wat zon. En later gaat het overal regenen. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen eerst zon, later weer regen en dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Traditionbakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam, 3 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En uh, daar hebben we ruim de tijd voor. Daarna ja. praten wij met Wim Peters. Komt de Gay Parade naar Zandvoort. Ja, heel, heel, heel spannend. En we hadden nog Leontien Trijber van de Zandstroom, maar ze heeft zich ziek gemeld. Ja, Beterschap, Leontien. Goed, wij zitten hier uh, met ongeveer het vaste team, de techniek Kasper Geurensen. Uh, de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en jij, Gerry die naast mij...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 Nou, dat heeft wel even geduurd. Want ik denk dat Wouter nu anderhalf jaar uh, uh, aan het zetten is. Uh, de eerste Missie en Visie uh, uh, is gepresenteerd in uh, november, niet afgelopen jaar, maar 2015. Dus er gaat toch wel wat overheen, ja. uh, voordat het ook doordrijft zeg maar, naar alle ja, 900 winkels die we inmiddels hebben. Is dat te voelen bij je personeel?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 Het personeel erbij betrekken. Hè? Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Maar ook dus met leuke dingen bezig zijn. Ja, en dat heeft toch geen uh, zin, hè? Toch nou, ja, blijkbaar heeft ja. dat zijn weerslag ja. op, uh, op die uh, verkiezing. Ja. Ja. Is dat echt een, een, een brons? Die GFK, dat doet die alleen uh, levensmiddelenbedrijven? Eigenlijk wel, ja. CBL, ja. Is, uh, ja die, waar ik keek, dat was een hele lijst van uh, allerlei soorten winkels. Dus ja. die gaat waarschijnlijk niet zo diep als uh, Nee, Nee, GfK. Uh, ja, GFK is echt voor de supermarkt en levensmiddelenbranche eigenlijk. En wat, wat pakken zij als, uh, als eikpunten? Bah, hoor. Ja, met name ook gewoon hoe er gewaardeerd wordt door de klant. Dus hij meet gewoon echt uh, uh, de, de, uh, de klantwaardering voor, voor de winkels. Dat is en, toch het belangrijkste geloof? ik. Ja, zeker, ditje, zeker. En dat, uh, nou ja, dat merk ik zelf ook. En die nieuwe winkel helpt daar enorm bij. Maar wij doen naast dat GFK allerlei onderzoeken doen, doen wij vanuit Albert Heijn ook onderzoeken. Daar schrijven wij uh, vaste klanten vooraan. En, en daar ook zien we een hele stijgende lijn. zeg maar In, van, in het filiaal zelf In, in dit filiaal, ja. ja. Dus dat mensen het echt waarderen en uh, ja, we zijn nu. Uh, het dat kun je ook wel zien hè, ook want die zat hartstikke druk. Het is hartstikke druk, ja. Het ja, is dus hartstikke ja. leuk. Maar we zijn ja. nu zeven maanden na opening, of acht maanden na opening, natuurlijk, uh, eind juni opgegaan. Ja. En nog steeds komen mensen echt naar me toe van ja. Goh, ik vind het zo fijn. Ja, en leuk. zo'n ja. leuke winkel. Ja, dat, dat is geweldig om daar niet uh, te mogen de... werken. Heb je wel eens gesprekjes met, uh, met, met mensen dan? Of loop je zelf in de winkel en zeg van: Goh. Ja, uh, ja, ja regelmatig. Ja, ja. regelmatig. Dus, uh, je ziet hem overal lopen, hoor. Ja, ik ben, ik ben, vaak, ik ben vaak aanwezig. Jij je, je, je bent klant nee, voor Ja, Nee, ik spreek hem ook aan. Ook, ja. Ja, ja, ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Daar zijn ja, nee, zeker. Ja, ja, managers voor hem. Ja, zeker. En, en het leuke is, uh, en daar vergis je ook wel eens in, en vandaar dat ik ook wel met deze koers eens ben met Albert Heijn. Je bent meer dan een commercieel bedrijf. Um, mm. En ik ben altijd ook van mening geweest, dus ik, ik had wat moeite met de voorgestelde, maar ik ben van mening geweest dat de resultaten komen als je uh, tevreden bent, en als uh, uh, werknemers zich lekker voelen, als klanten zich lekker voelen, dan komen die cijfers uiteindelijk uh, vanzelf. Um, en als je ook ziet hoe je in zo'n winkel, uh, ja, hoe mensen naar je toe komen en wat voor uh, levensverhalen ze met je delen. En sommige mensen zijn er gewoon elke dag, hè? die komen elke dag gewoon uh, een kopje nou, koffie doen koffie en drinken. een klein dingetje, of gewoon met een bekende even, dus het is veel meer dan alleen een kopje show. Ja, hè, sociale, ook gewoon een sociale ja. ontmoetingsplek. Ja, het, het is natuurlijk duidelijk als je in, in een winkel komt en er loopt een, een medewerker met zo'n gezicht. of er loopt een, een, een stralende, tevreden medewerker ja, rond. Ja, dat scheelt heel ja. erg. Ja, dat scheelt als consument, kom je binnen in een bedrijf en je kijkt eerst naar de, wat, er, wat er rondloopt. Ja, sfeer is heel bepalend. Ja. Ja.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 Uh, tuurlijk. Er zitten, uh, we hebben ja, nou, Dirk, we hebben in, Deka. We hebben... In de buurt zitten de, de Deka. Uh, ja, uh. maar ik geloof dat dat die, nog geen concurrentie is. Nou ja, dat, dat, dat weet ik. Ik ken hun cijfers niet. Die weet GFK wel, maar ik weet hun cijfers niet. Maar uh, ik, ik denk zeker ook een FOMA in, in, in Noord. Dat ja. die echt wel zijn eigen klanten heeft. Maar wat u ja, terecht ja. zegt. Ja, kijk, voor de concurrentie is het natuurlijk ook handig om te doen. Want sfeer en, en, uh, en, en, en, en ja, tevreden mensen die zijn moeilijk te kopiëren. Dat, dat, is, dat is... Als je... En uh, uh, als je bij de deca binnenkomt en je zou daar iemand zien zitten die niet uh, gezellig is... Dan loop ik weg. Dat, dat, dat is de sfeer en beleving. Ja. Nou is dat niet zo ja. bij de deca of, Ja, nee, nee, nee. nee. Uh, het is echt, echt, het is concurrentie, concurrentie het is wel belangrijk. Het is belangrijk. Ja. Concurrentiegevoel, <coughs> Sorry, dat zal de cijfers moeten uitmaken. Ja. ja.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 En de ene hoor ik, het is goed. En als ik er langs kom, is hij dicht. Loopt dat? Um, de, de, de, de, de internetwinkelen bedoel ik dan nog. Niet, ja. niet, niet specifiek dat op pikkelpunt. Nee, die, die cijfers zijn, zijn wisselend. Um, en dat is ook, iets, uh, het, ook weer innovatief iets wat we geprobeerd hebben. En wat in sommige gebieden heel goed loopt.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 Uh, dus dat, dat is een trend dat mensen toch denken: van nou, ik, ik ga wel even uit huis. of uh, als ik terugkom van werk, rijd ik wel even langs de winkel. Uh, en daarnaast is het ook zo dat heel veel producten, en dan met name de fresh producten, vinden mensen het gewoon uh, fijn om het te blijven zien. Ja. Om even ja, die tomaten te voelen zo... en die paprika uh, die te die zien. Die zien. appel wil je ja. gewoon even zien. Ja. Kijk, ja. Voor wasmiddelen en dergelijke, uh, ja, ja. Dat, dat, dat, is, uh, ja. dat is niet zo spannend. Nee. En dan geloof ik ook wel dat dat steeds meer uit supermarkten uiteindelijk uh, weggaat. Ja. Weg ja. dan, dan krijg je alleen maar fresh markets. Alleen ah, maar, ja, ja met name wel, ja. ja ja, gewoon echt de, de, de, de verse goederen. Uh, Zonder van die nieuwe winkel. Nou ja, we hebben nog ruimte ja. zat om ook qua vers nog allerlei <laughs> leuke, leuke dingen te doen. Ja. Uh, uh, kunnen ik... jullie ook een, bijvoorbeeld een kookidee, uh, een kookeiland. Dat, dat was vroeger ook zo in Haarlem. Hè? Ja. Of nog. Ja. Verse producten laten zien aan de klanten. Uh, een soort een demonstratiemodel. Demonstratie, ja. Uh, ja, ja. Maar als je ja. ook bij de, de, de, de bij verschillende andere markten hebt zeg maar. Ja uh, precies in de, de XL en Hoofddorp heeft het ook nog ja, wel. Dus ja. bepaalde formules die dat, die dat nog hebben. Ja, dat is of zeker... is dat geen optie nog? Ja dat zou wel een optie zijn. kunnen zijn. En we, we hebben af en toe doen we, doen we wel eens wat zeg maar. Als ja. we bijvoorbeeld, uh, met kaas of zo. Met of, kaas ja. of verse ja. pompoensoep. Of uh, toen het wordt eerst koud weer dat de ertsoep gingen maken vanuit, vanuit de verspakketten. Ja. Dus we hebben inderdaad wel zo'n uh, meubel ja. aanwezig. Okay. En daar, daar proberen we af en toe wat leuks mee te doen. Maar dat zou misschien wel wat regelmatiger kunnen. Ja. Nou, dus als jij een keer wil uh, appeltaten bakken, dan kan je dat bij Albert Heijn... Ja, en weet je, en het ruikt ook heel lekker. Ja, je, Daar altijd, komen, het ruikt rent, van, komen altijd mensen, mensen op af. Ja zeker, ja, zeker. Ja, dat ja. geloof ik ook wel. Ja. Ja. <coughs> Jullie krijgen een nieuwe buurde. Ja, Tenminste, ja. de buren gaan uitbreiden, moet ik ja. uh, vertellen. Ja. Volgende week gaat Jopa. Uh, ik neem aan dat je daar heel nauw bij betrokken bent, want het pand is van Albert Heijn, dus dat je, dat je ziet, ik hem even naar binnen kijkt. Zo. Ja. ja. Um,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 Uh, ingang van de Albert Heijn. Eigenlijk nog meer de grote krocht op, dus nog midden, meer richting de, de schoenmaker. Midden, ja. ja, waar onze nooduitgang zat uh, vroeger bij ja. de Diefries. Uh, ja. ja, ja, ja. Kom je dan achter in de winkel binnen? Maar ik kan, uh, nee, nee, je komt gewoon voor, bij hem voor in de winkel binnen. En ja, krijg... ik bedoel, als ik door zijn winkel heen loop? Uh, bij de Albert Heijn? Ja, de, de, de, hoe de ja, Albert Heijn inkomt. Daar komt u achter het kassapark uit, inderdaad. Oh, okay. dus, uh, achter... dus ik ben ook voorbij het klaphekje zou ik zal maar zeggen. U,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 Ik vond het leuk om uh, het verschil tussen de twee uh, branches even uitgelegd te hebben. Ja. Uh, nou ja, Albertijn blijft in Zandvoort. Zeker weten. En, uh, zeker in combinatie met Horneman en Van Gallagal. Ja, ja, prima. prima Dank voor ja, ja, Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Dank, Dank <muchters>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 I turn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 En I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why you Dit moet een gezamenlijk optreden van de dames Christine Mol ja. Taoistische tijd chi en welkom Goedemorgen En Noortje Oliemor he. van het museumpodium Jullie ja. moeten samen één microfoon delen Dus laten we even met Noortje beginnen ja. uh, Museumpodium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 En dan wordt er wat verteld over de stijlkamers die we mm -hmm. hebben. Maar we hebben nu natuurlijk ook Dutch Design. Dat is hartstikke ja, prima, leuk. Ja, En dan mooi. hebben we daarna koffie en thee en een sapje. Mm -hmm. Dan hebben we een uurtje optreden en daarna weer koffie, thee en zo. nou fantastisch. Dus het wordt een hele gevulde middag op... Het is een hele, een hele gevulde middag en het is helemaal nou, gratis. Nou, dan zal het wel waarschijnlijk weer uh, hartstikke druk worden, want ik, als het voor niks is... Dan <laughs> komt iedereen. <laughs> maar ja, het optreden van het Santos Mannekoor uh, vind komt. ik zelf ook altijd wel uh, speciaal. Ja, het is, het is heel heel... van heel serieus tot heel komisch. Ja. Ja. En uh, ze zijn gewoon goed, zeker nu ze weer streng begeleid worden door de dirigent. Ja, ja. wat gaan ze zingen? is een thema. Ik heb dat, de zee, ik, dat de hebben zee. Ze niet. Meestal nee. hebben ze. Er zijn ook liederen van de zee in hun repertoire. Klopt. Nee, dat klopt. Nee, nee maar dus ze, de week week ze... ze zingen ja, ook altijd het zo'n voort van Ja, ja natuurlijk. Ja. allemaal. Ja. Ja. Maar ik, ik vond het wel leuk. Ja. Om het, uh, ja. We zijn bezig met Dutch design. Dat is Holland. Tot hoe lang is die uh, Dutch design die? nog? Oh, wacht even hoor. Tot? Ja, die is. Die staat ergens. We weten wel ergens. Tot en er met 15 maart. Ja. Ja. Dus hij of zij die nog naar Duitsland zijn wil komen... Het is een hele mooie mooi tentoonstelling hoor. Ja is echt een aanrader. Ja, nog een week, ja. ja een goede week. Dus kom uh, deze en aanstaande week naar het museum voor Dutchie zijn. Maar morgen kan je dus... Komen. Morgen, 5 maart, om twee uur rondleiding. Half drie, een lekker drankje. Zand 3 Drie tot vier het mannenkoor. En dan daarna weer even een ja. drankje. Zeg, en Noor, weet je al iets over het museumpodium van dit jaar? Of ben je nog mee nou, bezig? ik ben bezig met juni. Mm -hmm. Want we hebben nu vier maal per jaar. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben dan op dat moment krijgen een tentoonstelling wat gericht is op Circus. Oh, dus ik denk aan Dick Hoezo. Ja, maar daar ben ik nog mee bezig.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 Moment Fred, moment Fred moest het wat rustiger aandoen, heeft ja, ja. hij uh, verteld. Ja, en dat, dat doet hij ook. Begrepen, ja. uh, we gaan zo over naar uh, Christine. Dus morgen, 5 ja. maart, museumpodium. Gratis en voor niks. Kom om twee Komt uur voor de rondleiding. Ja. En daarna is het een kopje koffie optreden van het Zandvoorts Mannenkoor en daarna is het napraten ja. voor een hele gezellige zondagmiddag. nooitje bedankt. Dankjewel, Noortje. Wij zien het uh, nieuwe programma weer uh, tegemoet. tegemoet. Prima. De microfoon die wordt even verschoven naar Christine. Goedemorgen. Ik ga anders daar zitten dan. Oh, nou, nou, zo het kan ook. het ook worden ja? Uh, ja hoor, prima. Kijk. Oké. Okay. Nou, wordt steeds dichterbij gezet. <laughs> <Ja>. <laughs> hey, goedemorgen. Taal, goedemorgen. Goedemorgen, Christine. De taal is de lessen beginnen weer, lees ik. Maar zijn die ooit wel eens gestopt dan? Nou, uh, in Nederland niet. Nee, nee maar in Zandvoort nee. wel. In Zandvoort uh, zijn we even weg geweest. Uh, in verband met uh, dat mensen niet doorstroomden eigenlijk naar een doorgaande klas. Okay. Het bleef een beginnerklas. Uh, maar het bestand in Haarlem, want daar hebben we uh, ons clubhuis uh, in mm -hmm. deze regio. Uh, het bestand aan instructeurs is wat uh, uh, opgelopen. Dus we kunnen nu weer een beetje buiten Haarlem lessen gaan verzorgen.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 Want het is een prachtige locatie daar. Ja. Uh, je hebt het over uh, beginnerslessen, gevorderde lessen. Ja. En dat Zandvoort bleef hangen in de uh, beginnersklas. In de beginklas, uh, begin, begin ja. Ja, ja. Want Kom, Zandvoorters komt dat... willen toch niet zo graag... Uh, doorstromen? Door, nou ja, doorstromen ja. willen ze wel. Maar ze willen niet van Zandvoort af. Oh, dan moesten ze naar oh, Haarlijk. Ze moesten handen, toe. naar Haarlem. Ja, ze moesten naar ja, ja. Haarlijk ja. ja. Dus nu... Ja. Als ik het dan nou goed begrijp. Uh, zijn diezelfde zandwoorden die het allemaal zo leuk vinden. Die zijn weer en de, terug. Die zijn weer terug. En die ja, gaan nu... Oh.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 te blijven. En ja, ja, ja. Is de grote groep, Christine? Uh, we hebben zo tussen de 16 en 20 mensen. Oh, dat is best, best goed. Dat is best ja. grote groep. Ja. En afgelopen donderdag zijn we dus weer opnieuw begonnen... met uh, een proefles is altijd gratis...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 Want jij bent een van de eerste orde. Ja. Zag je het vervallen. De, uh, uh, je bent een grote groep. En dan zie je het heel langzaam in elkaar uh, zakken. Maar jij ja, blijft precies. actief. Ja, ik blijf actief. Want, jij gaat wel naar Haarlem toe? Ik, ik ga wel naar Haarlem toe. Ja. Want, uh, ja, het, het, heeft mij, uh, het doet me gewoon goed. Ja, ja. En uh, ja, de, de, de krachtinspanning op een, uh, hoe heet ze, een workout, ja, ja. Uh, hoe noem je die dingen? Les. Gewoon een les, klas. Uh, nou, ja. Dat uh, vind ik gewoon niks. Uh, dus ik ben gaan zoeken van wat is voor mij wel uh, wat ik jaren kan blijven doen. En dat is voor mij tai chi. En dat geef, is, uh, geef je zelf ook les?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 Mocht je in de bijstand zitten of wat ook, kom met me praten. En dan uh, kunnen dus we vast iets overheen uh, komen. Er is altijd, wat wij te regelen. Er is altijd uh, wel iets te regelen. Nou, dat dus dat, is en we ja. hebben ook beginnen aanbiedingen. Want wij denken dat je na een maand toch nog niet echt precies weet wat het voor je kan, kan doen. doen nee. dus, dus wij denken zoeken. van uh, betaal drie maanden, je krijgt vier maanden les. En dan weet je een beetje: van is dit iets voor mij? Ga ik ermee een beetje door, zoeken of Kun je Zie van niet. Ja. Ja. Okay. Zie je, uh, Mensen in en uitstappen? Uh, ja, want dat er zijn nu dus ook van, nou, een heleboel uurtje. mensen die gewoon ook weer terugkomen. Nu. Ja, dat bedoel ik. Die dus uh, dit gemist ja. hebben. En, uh, want we hebben mensen die terugkomen, we hebben mensen die, die nieuw zijn ja. en mensen die dubbel gaan. Want die uh, hebben volgele ja. in Haarlem, maar die wonen op Zandvoort. Dus ja. die denken: verdom, nog even een ja. lesje mee. Ja. Ja. ja, dat mag wel. Helemaal je leuk. Ja, ja. leuk. Ja, precies. Leuk. Goed, het contact met de Taoïstische Tai Chi kan gelegd worden via jullie website. En uh, kan ook via Oxford uh, Pluspunt. Plus plus plus ja, plus ja, ja, ja. Uh, overige kussen ze. Ja, precies. Uh, nou, de financiën hebben we het over gehad. Ja. Uh, bedankt voor de komst. Graag gedaan. En uh, veel plezier in het Taoïstische Tai Chi. Graag, uh, gaat zeker lukken. Dank je wel voor Christine. deze uitzending. Ja. Dank je wel. stukje van dit uur gaan wij praten met Roy Domme, bewoner in Zandvoort en ook lid van de VVD. Ja, Goedemorgen. Helemaal juist. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe PR. is het met de VVD? <laughs> uh, goed, hè? het gaat prettig in de peilingen, dus dat is landelijk gezien een hele goede zaak natuurlijk mm. voor ons uh, en ook voor alle mensen die... De voor de VVD landelijk, peilingen? Ja, het gaat nog een stuk beter in de, in de peilingen. Dus dan dan het, het hebben jullie de, de PVV al ingehaald hè? <laughs> Nou, het is nu een uh, nek aan nek race dat wordt. ik toch zijn ze nu? Ja, Eerst nou, uh, was het een groot, uh, groot verschil en nu ja. is het een nek aan nek race dus Komt dat, uh, dat het gaat, ja. uh, uh, omdat uh, Mark Rutte uh, altijd lachend en positief uh, de campagne doet? En dat uh, meneer Wilders op dat ogenblik uh, even wat terughoudend is geweest... maar nu alweer in Volgendam het hele dorp op stelt heeft gekregen? Ja, als ik heel eerlijk zijn, meneer Wilders communiceert maximaal in 140 lettertekens op Twitter over het algemeen. En Mark Rutte is toch wel gewend om een goed debat en een gesprek met iedereen.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 Dat denk ik wel. Het is een ja? beetje de kracht van uh, als je, hè, populisme. Als je iets roept wat mensen... Oh, ik, ik wil dat niet op populisme hebben, maar uh, een onderwerp. Ja, nee, ik denk dat als je zegt van... Goh, ik vind dat we het belastingtarief met 0,2 procent Precies. moet aanpassen. In drie nee. regels gaat niemand het overnemen. Nee. Nee. Maar als je een schokkende kreet nee. de lucht in gaat... Ja, dan dan wel. willen dan mensen dan er wel. graag ja, over praten. Ja, dat is het, uh, nou, dus het zit hem in het verschil van het onderwerp.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 de Kamer zijn afgesplitst en andere partijtjes begonnen. Ja, ja. Die zijn er klopt, begonnen ja, en ja. afgesplitst. Ja, ja, en dat is natuurlijk wel iets waar je dan zorgen over maakt. Hoe stabiel wordt dat? Ja, ik zag hier ook Brinkman op een heel andere partijlijst staan. Bijvoorbeeld. Maar ook die, Van die, Klaveren die is, en Jan Roos. Die, die is zijn eigen lijst begonnen. Die zijn nou ja. eigen maar goed, ja. terug naar de... Uh... Naar Zandvoort. Naar Zandvoort. <coughs> nou, ik, vond, ik vind dat... Uh, we, we, we, we zijn in de opmaat naar de landelijke viesing. Dus ik vind het ook wel grappig om daar eens uh, over te praten. Tuurlijk. Uh, de CDA-Kamerlid Schorrel was hier uh, vorige week. En jij zit hier nu. Dus... Roch. Toch wel was grappig. Michel ja, Michel hè? Rog, ja. Dat is toch wel grappig. En misschien komen we zo nog wel even terug, want we hebben best wel een kwartiertje. Wauw. Ik ben verheerd. Ja, en we jij doet een... de PR, hè? Doe jij uh, van de VVD? De hè? Ja, ik ben uh, um, uh, bestuurslid Public Relations voor de VVD Haarlem Zandvoort. Het lokaal wat, netwerk. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Nu ook met de landelijke verkiezingen. Wat, wat, ja, ik dan zit dan daarnaast op? ook in het, uh, in het uh, campagneteam voor onze regio met het landelijke campagneteam. We hebben een okay. team op het hoofdkantoor. Dan ja. heb je daar een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 Nou, als de VVD in de coalitie komt, dan is dat pas uh, na overhandelingen over de twee, jaar. Over ah, twee ja. jaar, ja, ja. <coughs> nou, over over een jaar eigenlijk al. Ja, maart over een jaar. Dan moet er nog een coalitie gevormd worden. Dus ja, en er is duidelijk een meerderheid in de raad hiervoor. Terug te draaien zijn, Ben, denk ik. Dat denk ik niet. Als je een beslissing genomen hebt die door de raad vastgesteld wordt en ook gewoon op de besluitenlijst komt als zijne het besluit, wordt het volgens mij heel moeilijk om weer een proces op gang te zetten om het allemaal weer aan de andere kant te bedraaien. Dus ik geloof ik niet. Maar goed, het is een item dat wordt nog besproken in mei.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 Op zich goed. Ja? Uh, Rolse 50 Plus, er gaat een, een nieuw bestuur komen om Rolse 50 Plus Noord-Holland uh, weer verder vorm te geven. Wat is eigenlijk de doelstelling van Rolse? De doelstelling van Rolse 50 Plus is om uh, een uh, aandacht te vragen voor de dingen waar uh, Rolse 50 plussers, dus mensen die gay, lesbien, uh, homo-transfectueel, et cetera, uh, zijn, um, om die een plaats te geven in deze samenleving. Je ja. weet allemaal, de samenleving vergrijst. Uh, de, ja. Pak een beetje 50% van de bevolking bestaat in uh, 2000.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 Ja, heel veel verzorgingshuizen hebben nog christelijke besturen. Er zijn zelfs verzorgingshuizen die, die niet gecertificeerd willen worden. Er is een roze loper. Dat is een certificeringsmethode uh, om te zorgen... dat een verzorgingshuis uh, geen discriminatie heeft. En dat er protocollen voor zijn. En er zijn een heleboel verzorgingshuizen. Uh, bejaardentehuizen, uh, verpleeghuizen. Die dat soort certificaten niet hebben. Dus dat beleid ook niet, niet willen om, of niet om, hebben? Niet hebben, omdat je ze vaker gaat praten. Ze zeggen heel veel instanties...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 We uh, hebben uh, toch twee, twee, uh, twee, grote, twee grote zorginstellingen? Ja. Nou, ik ben er wijze praten.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 Die ook het ministerie en dergelijke gebruikt. De Rose loper wordt ook gepromoot en ondersteund door het ministerie. Um, en dus we willen we ook graag praten met al deze organisaties. Maar Toch hoor je daar niet veel over? Maar dan, Tenminste, op, op zich, ik, Ze, ook ze niet staan zeggen. niet uh, nee, voor dan, op de krant, dat is waar. Maar... Nee, maar toch, ik bedoel, uh, het is wel heel belangrijk.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 Natuurlijk. Maar ik denk... Zeker dat, nog dat je het moet opnemen. Dat denk ik ook dat het er opgenomen moet worden. Maar je zult er ook aandacht moeten besteden. Want als jij zegt van, tegen iemand... Als je iemand aanneemt... Je mag niet discrimineren. Uh, nou, ik denk dat iedereen dat wel in zijn contract... Uh, of in zijn beleidsregels ja, bedrijf ja, heeft staan. Maar je zult mensen ook bewust moeten maken. Ja, ja. Ja. Net zo goed als ze training krijgen... Om uh, te weten hoe je iemand moet verzorgen. Zullen er sommige mensen die daar helemaal geen ervaring in hebben... Ook training moeten krijgen. Hoe ga je om met mensen Of Wat speelt er nou juist voor die mensen? Hoe ga je met, met... Nee, sociale vaardigheid is dat... Uh, ja, ja, dat...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 het is heel rekenbaar. herkenbaar. Ja. Ja. Ja. Mensen ja. die ja. Uh, uh, pakken bij 70 jaar oud zijn, die hadden helemaal niets met die regenboogvlag. Die nee. Bestond toen nog nee. Nee. Dat, uh, nee, dat is pas later gekomen. Dat is pas later nee. gekomen. Ja. Ja. Ja. Je bent er maar druk mee met uh, VVD en Roosje en uh, eventueel straks de Gay Pride. Is het niks voor jou om uh, actief in de politiek te gaan?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 Ja. Aan één functie. Uh, en zoals jullie zien uh, ben ik iemand die... Ik werk in het onderwijs. Uh, het R.O.C. van Amsterdam. In, uh, doet en beetje en gasvrijheid. Ja. Uh, een beetje nog. Uh, ik zit in een beetje Ik Ik ben beetje een beetje Ik ben een beetje zat. beetje een beetje met allerlei dingen beetje ja. een zijn nu bezig met Idaho. Dat is natuurlijk ook heel leuk.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 Dank je wel.